Man, mijn concentratiespannen in 6 seconden. Wil is kunnen, jord. Kijk maar op frieslandbank.nl Geneeskundeboek.nl Specialist in medische vakliteratuur. Worldticketcenter.nl Alle luchtvaartmaatschappijen in één overzicht. Worldticketcenter.nl Dit is Radio 1. Elf uur. Het NOS-journaal. Lieselot Thomassen. Minister van Bijsterveld wil zeer zwakke scholen sneller kunnen sluiten. Bovendien krijgen scholen die onder de maat presteren eerder hulp. Als ze ondanks die hulp zeer zwak worden... krijgen ze nog een jaar de tijd om de kwaliteit op orde te brengen. Lukt dat niet, dan kunnen ze worden gesloten. Die termijn is nu twee jaar. De maatregelen waren al aangekondigd in het regeerakkoord. En de afgelopen tijd is de aanpak van zeer zwakke scholen ook al geïntensiveerd. Begin deze maand waren er nog 53 zeer zwakke basisscholen en 22 zeer zwakke afdelingen in het voortgezet onderwijs. Nederlanders blijven terughoudend met lenen. Vorig jaar werd volgens het CBS voor 9,3 miljard euro aan consumptief krediet verstrekt. Dat is bijna 4 minder dan in 2009, toen al het laagste bedrag in jaren werd geleend. Het gaat om leningen van drie maanden of langer, zegt het CBS. De kooplust van de consument voor wat betreft de grote aankopen, die is nog altijd op een vrij laag niveau. Met uitzondering van de autoverkopen is de consument nog steeds zuinig met het laten rollen van zijn euro's voor bijvoorbeeld verbouwingen of Keukens, uh, elektronica. En dat zijn juiste dingen waar vaak uh, consumptief krediet voor wordt afgesloten. Nederlanders stonden wel voor een groter bedrag in de min op hun betaalrekeningen. Eind vorig jaar stonden ze gezamenlijk voor 10 miljard euro rood. Dat is een toename van 3 procent. In Duitsland is een man een voorwaardelijke celstraf opgelegd voor de vijftienvoudige moord die zijn zoon twee jaar geleden pleegde in het Zuid-Duitse Wienenden. Volgens de rechtbank is de man schuldig aan nalatigheid, omdat het moordwapen onbeheerd in zijn slaapkamer lag. Hij had als lid van een schietclub wel een wapenvergunning. Zijn zoon van 17 richtte in maart 2009 een bloedbad aan op een school en schoot uiteindelijk zichzelf dood. De advocaat van de vader had gevraagd om af te zien van rechtsvervolging. Het gezin is vanwege het drama van naam veranderd en meerdere keren verhuisd. De rechtbank vond de vader wel schuldig en veroordeelde hem tot... één jaar en negen maanden voorwaardelijk. Het Egyptische leger stelt zich helemaal niet neutraal op... bij de massale demonstraties tegen het bewind van president Mubarak... zeggen mensenrechtenorganisaties in The Guardian. De Britse krant sprak ook met opgepakte actievoerders. Sommige van hen zeggen dat ze zijn gemarteld. Ze werden onder meer beschuldigd van samenwerking met Israël en Hamas... Mensenrechtenorganisaties zeggen dat militairen elektrische schokken hebben toegediend. De Amerikaanse minister van Defensie Gates prees de Egyptische militairen deze week nog voor hun opstelling. Human Rights Watch zegt dat het bewijs heeft van het oppakken van ruim 100 actievoerders. Maar waarschijnlijk heeft het Egyptische leger veel meer demonstranten opgepakt, zeggen de mensenrechtenorganisaties. In de Afghaanse provincie Kunduz is een districtsgouverneur bij een aanslag gedood. Een zelfmoordterrorist liep het kantoor van districtsgouverneur Omar Shell binnen en blies zichzelf daarop. Omar Shell was op slag dood. Hij stond bekend als een fel tegenstander van de Taliban en hij had al een paar aanslagen overleefd. Twee weken geleden stemde de Tweede Kamer in met het sturen van een politiemissie naar Kunduz. Het weer eerst bewolkt. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt 6 graden op de Wadden tot 11 in Limburg. Morgen is er opnieuw veel bewolking. Smiddags vanuit het zuidwesten kans op een beetje regen. ABB verkeersinformatie Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoop het Klaverpolder en de Drechtunnel staat er 7 kilometer file. Drie rijstroken zijn daar dicht...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 Vandaag om 5 voor 9 in college-tour... Nederlands bekendste strafpleiter, advocaat Bram Moscovic. Over het recht, over zijn vader en over Geert Wilders. Bram Moscovic in de collegebank in gesprek met 400 studenten. Vandaag om 5 voor 9 bij de NTR op Nederland 3. 2, Radio 1. Degids.fm met Felix Beurders. Goedemorgen, ik ga bij mijn uiterste best doen op deze rondleiding van een uur. Dank je ook. Wel is net zo lang seks geweigerd totdat u uw zin kreeg. Een Belgische senator roept daartoe op tot er een nieuw kabinet is. Maar het idee is niet nieuw. Het wordt al eeuwen bij tijden en in de strijd geworpen. Men Bent Bentveld vertelt in Radio Nieuwslicht. Bij haar aantreden aan de TU Delft nodigen ze architecten uit om Nederland nu eens echt te verbouwen. Professor Anke van Hal. De crisis dwingt Nederland tot duurzaamheid, vindt zij. Maar het moet ook mooi zijn. Ik praat met haar over een minuut of tien. En blijf me vooral volgen als u wilt weten waar Joop Braakak Braakhakker zijn inspiratie vandaan haalt. Dat komt voorbij in de tijdgeest. Hebt u vragen of tijd om te kijken? Surf naar gids.fm. Eerst even dit, ambtenaren van de dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen, DUO... krijgen een cursus hoogtevrees en claustrofobie aangeboden. Dit omdat de dienst in maart verhuist naar een 24 verdiepingen talentgebouw. DUO is verantwoordelijk voor de uitvoering van de studiefinanciering. Daniel Blok van DUO, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Blok, we hebben vier minuten voor dit gesprek. Oké. Okay. 24 verdiepingen. Op dit moment zit u in een gebouw van 14 verdiepingen. Dat lijkt mij ook hoog. Hebben ambtenaren met hoogtevrees daar dan nu geen last van? Nou, op dit moment hebben we ook nog wel heel veel plekjes die wat lager gelegen zijn. We hebben ook nog een uh, laag gebouw, of zelfs twee lage gebouwen. Dus mensen die problemen hebben met grote hoogtes, die, uh, die kunnen ook nog op een andere plek werken. Maar dan kunt u ze toch op de eerste verdieping stoppen? Uh, nu nog wel, maar straks niet meer. Want uh, dat nieuwe gebouw dat delen wij met uh, de Belastingdienst uh, Noord-Nederland. En die hebben de eerste tot en met de zevende etage in bezit. Hoe is het balletje gaan rollen? Uh, er zijn wat mensen geweest, uh, medewerkers, die bij de, onze bedrijfsarts hebben aangegeven dat ze uh, problemen voorzagen als ze straks op een grote hoogte zouden moeten gaan werken. En toen hebben wij uh, gedacht als bedrijfsarts: uh, van nou, misschien moeten we eens gaan inventariseren of er veel mensen zijn, of het een groot probleem is of niet. En uh, nou, daar zijn we nu mee bezig. En dan krijgen we meteen maar alle 2000 medewerkers hun cursus aangeboden? Nee, niet alle 2000 medewerkers krijgen de cursus. Het is een misverstand. Uh, het is alleen bedoeld voor mensen die daar echt uh, behoefte hebben. Dan heb je van hoogtevrees geen last als je maar naar niet naar beneden kijkt, lijkt mij. Ja, ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Ja. Dus vraag die mensen om niet naar buiten te kijken. <laughs> en het probleem ja. is opgelost en bovendien beter voor de productiviteit. Ja, nou ja, ik weet het ook niet. Volgens mij heb je hoogtevrees in allerlei soorten en maten. En misschien hebben heel veel mensen er in lichte mate ook wel een beetje last van. En, maar als je, als je er echt heel veel last van hebt, dan, ja, dan kun je wel zeggen... kijk niet naar buiten, maar goed. Je moet toch naar boven en je moet toch in die lift. Dus uh, nou beter ja, voorkomen dan... Uh... medewerkers die niet met de lift durven, verwijzen je naar het trappenhuis... Niet zo gezonde stap lopen. Ja, dat nou is een superfitte de Het dat moet lopen is, het wel, is het wel heel hoog. Het is hoog, maar je bent even onderweg. Maar er zijn ook mensen die een sigaretje roken, die zijn ook een tijdje weg. Ja, ja die, ik denk dat de rokers zeker geen trappen zullen lopen. Uh, zeker geen 24 trappen. Nee, maar ze moeten, vanwege de hoogtevees. Nou ja, nee, dus ik bedoel, ook als mensen echt problemen hebben om in een lift te stappen, dan, uh, daar, zijn, daar bestaan ook cursussen voor. Dus daar gaan we ook naar kijken. Maar stel nou, die cursus werkt niet. Dennis Bergkamp bijvoorbeeld hebben ze nooit van zijn vliegangst af kunnen helpen. Ja, nou dan gaan we kijken wat er dan nog uh, te doen is. Maar laten we eerst eens kijken uh, hoeveel mensen er denken een cursus nodig te hebben. En wat voor cursussen ze dan gaan krijgen. En dan uh, kijken we daarna wel verder. Had u dit probleem voorzien? Nee hè? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. is bijzonder. Ja, ja, ja. De opheffing is ook bijzonder. Maar uh, het is eigenlijk... Uh, ja, we zien gewoon als een... Uh, ja, als je medewerkers op die manier uh, een steuntje de goede kant op kunt geven... dan uh, is dat toch geen probleem. Dank u wel meneer Blok. Oké, okay, graag gedaan. Voilà degeets. nieuwslicht. Tijd voor een wetenschappelijke blik op de actualiteit. Meneer Bentveld, goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom met een onderwerp dat je na aan het hart ligt: de Belgische sekstaking. Ja, uh, inderdaad. Een, een, een Vlaamse senator, Marleen Temmermans, die deed van de week een oproep in een column um, om de uh, coalitie-impasse uh, te doorbreken in België. Het duurt nu al verschrikkelijk lang. Geen geen regering, geen seks. Een sekstaking. Geen seks voor de regering. Ja, precies. Nou, ja, kijk, in eerste instantie hadden de Belgen opgeroepen tot een baard. Hey, iedereen moest zijn baard laten staan zolang er geen regering was. En zij hadden nou, de vrouwen kunnen dat nog beter, geen stek. Het is een idee uit de klassieke oudheid. Er is een Griekse tragedie van Aristophanes, 400 voor Christus, Lysistrata. Um, daarin um, gaan de vrouwen van Sparta en Athene, tijden van de Peloponnesische oorlogen, um, die roepen een seksstaking uit om die mannen te dwingen om te stoppen met oorlogvoeren. En um, een paar jaar geleden is dat nog in België toevallig, of misschien niet toevallig, uh, opgevoerd met actrice Saartje van der Driessen. Dus het stuk is geschreven in de, in de Griekse oudheid, zeg maar. En toen uh, bleek dat die oorlogen al 70 jaar duurden. Ja, die vrouwen die waren dat gewoon kotsbeu. Dus er moest iets gebeuren. Dus die zijn dan effectief in sekszaken gegaan. En die hebben echt gezegd tegen de mannen... Zolang dat er oorlog is, moeten van ons niets verwachten. Toen waren het nog eens vrouwen... <lacht> ja, ja. Nou, je, we, we moeten ook gelijk lachen. Het klinkt komisch. En zo was het oorspronkelijk ook bedoeld: het is een komedie. En dat beaamt ook uh, de Vlaamse klassicus Patrick de Renk. Nou, het heeft vooral met een komedie uh, te maken. Het is dus niet echt gebeurd, laat ik dat eerst vooral zeggen. Het heeft met een komedie te maken van Aristophanes, schrijver van comedies. Maar het heeft inderdaad met oorlog te maken. Dus hij voerde die Comedie opvoeren in 411. En dat is inderdaad te midden van de Peloponnesische oorlog. Dus Athene tegen Sparta. Dat was dus wel degelijk een hele ernstige burgeroorlog in Griekenland. Met nou, naar schatting twee derde van de Atheense mannelijke bevolking was in 411 al geliquideerd. Dus dat is echt wel een heel ernstig conflict geweest. Maar we hebben het dus over een comedie hier. We hebben het over een grap. Over een soort carnavalstoestand die ten tonele wordt gebracht letterlijk. Ja, is dat uh, ook de bedoeling geweest van nou, rap. Ja, ze heeft het met een vette kniphoog uh, ge, uh, geponeerd... maar dat had eigenlijk niet gehoefd, want een sekstaking is wel degelijk mogelijk. Uh, zo absurd is het eigenlijk helemaal niet. Ik wil voorbeelden. Er zijn veel voorbeelden van. Bijvoorbeeld Colombia, uh, 2006. Uh, uh, gangsterliefjes gaan in sekstaking om hun mannen te dwingen... om op te houden met die afschuwelijke street uh, wars en gang wars. Uh, in Polen zijn vrouwen in sekstaking gegaan... omdat er een katholieke regering zat... Alweer wat jaren geleden, die een hele strenge abortuswet had ingevoerd. Uh, Turkije zijn vrouwen in seks gegaan om in een dorp om de mannen te dwingen om een waterleiding aan te leggen na dat afgelegen dorp. Um, en misschien wat meest treffende voorbeeld, een uh, aantal jaar geleden, Liberia en, en Sierra Leone. Ernstige burgeroorlog. James Taylor, je weet het wel, hij zit ja. nu in Leidsendam zijn eigen proces te, te, te uh, dwarsbomen. Um, die vredesbesprekingen dreigden mis te lopen en de vrouwen zijn in opstand gekomen. Onder andere met een sekstaking. En uiteindelijk is Taylor uitgeleverd en kreeg Liberia de eerste vrouwelijke president. We were so desperate for peace. We were going to have a sex strike. And we said to the women, one way or the other, you have a power as a woman. And that power is <laughs> deny the mayor sex. Ontkende mannelijke seks. Ja, ja, geen en de wetenschap sex. heeft hij er ook nog wat over te zeggen. Mennen, nou, daarvoor heb, zit je hier eigenlijk... daarvoor zit ik, hier. Nou, ik heb aan de telefoon gehangen met sociologen en cultureel antropologen... en seksuologen en filosofen. Het is een beetje een grijs gebied. Um, Sommigen wilden daar simpelweg niet eens iets over zeggen. Die vonden mm. het te raar. Maar socioloog Cas Wouters uit Utrecht... die zegt, ja, eigenlijk is het jammer, die knipoog van Temmermans... want het kan wel degelijk. Seks is een sterk machtsmiddel. Uh, het moet wel een zaak van leven op dood zijn. Um, zoals bijvoorbeeld in Liberia. Die vrouwen zeggen, geen seks, eerst... Uh, uh, vrede. En het moet natuurlijk een man-vrouw tegenstelling zijn. Het moeten mannen tegen de vrouwen zijn. En dat werkt ook alleen maar eigenlijk als vrouwen het doen. Um Seksstakende mannen, daar is niet veel over bekend. Er is maar één wetenschappelijk werk wat ik heb gevonden... wat ik daarover tegen, uh, tegenkwam van uh, een, een uh, antropoloog uit, uh, uit Engeland. Die gaat, die gaat heel. Wat zeg je? Is dat een man? Dat is een man, Chris Knight. Die gaat heel ver terug, honderdduizenden jaren. Die zei, eerst waren de mannen dominant, die gingen jagen... en die namen seks als ze dat wilden. En op een gegeven moment zijn vrouwen heel langzaam... gingen duizenden jaren overheen... zijn dat langzaam gaan sturen en hebben door soms seks te weigeren... Als ze bijvoorbeeld aan het, kinderen aan het baren waren, of aan het zoog of aan, aan, aan, aan het zorgen voor mensen. Om soms seks te weigeren, zijn ze langzaam ja, structuur gaan brengen in relaties, in sociale verhoudingen. Um, zij kregen een beetje ja, mannen, uh, zeg maar, in, in bedwang. Um, daar zijn veel onderzoeken naar gedaan. Hele uh, veel stammen over de hele wereld gaan op zo'n manier daar wel mee om. Met, met seksstakingen. Nigeria zijn er voorbeelden van. Dat vrouwen in sekstaking gaan als mannen zich misdragen hebben. Um, er is een duidelijke band tussen jacht en seks. Als de mannen uh, met lege handen terugkomen van de jacht krijgen ze geen seks, geen beloning. Ook niks te eten dus? Uh, nee, ook niks te eten. Daar zijn ook voorbeelden van. Dus vrouwen proberen de mannen te raken in hun seksualiteit. En als je dit dus hoort, had die oproep van Temmermans... dus niet met een dikke knipoog gehoeven. Um, je kunt werkelijk een sekstaking houden met resultaat. Dat gebeurt al honderdduizenden jaren. En het is een krachtig wapen. Maar de vraag is of ze het gaan proberen. Ja, dat, natuurlijk. Uh, dat is, ik, ik, ik denk het eigenlijk niet. Ik heb er gesproken en ze zei... nee, het was toch echt bedoeld als lolletje. Maar Felix, pas op, het kan ook misgaan. Want ik ben één geval tegengekomen waarbij een man in sekstakingen ging. Die heeft zijn vrouw zeven jaar lang niet aangeraakt. Had ruzie met haar. En die is door de rechter veroordeeld. Boete betalen en een scheiding. En hij kon er allemaal voor dokken. Waar was dat? Dus, dus Dat was in Italië, op Sicilië. In Italië? Dus ik denk er nog eens goed over na. Dankjewel. Graag tot volgende week, Benno. Okay. Voor het eerst op Radio 1 Houtmoet, de nieuwe CD van Daniel Louis. We hebben al de single laten horen, maar uh, dit is weer helemaal Loewes... zoals we hem kennen, een beetje skikkerig. Wie wet Toevallig, hoe de sleutel ik, oftewel dan op zijn trends. Met, uh, Het is leuk dat je En Daniel Loewers met de leuke hoppelpaardmuziekbegeleiding. Dit is de gids.fm. VARA Radio 1. Um, ja, even beneden kijken. Ja. Ja, dit is dan de, de, de installatie, zal ik maar zeggen. Verse lucht wordt aangezogen van buitenaf. Andere lucht wordt afgezogen van binnenuit. En dan heb je drie graden temperatuurverschil... En die wordt hier bijverwarmd. Dus wat wij normaal 20 graden stoken in huis of 19 graden... Ja. als je een beetje milieubewust bent, ja. dat stookt u 3 graden. Ja, precies. Nou, dat is niet slecht. Bijna zonder aardgasje huis stoken, zoals in dit dijkhuis in Gorkem. Dat kan, maar het vrijst vergaande aanpassingen. En tijden van crisis nodigen nou niet echt uit tot dit soort investeringen, zou je zeggen. Anke van Hal is hoogleraar Duurzaam Bouwen aan de TU Delft en de Nijrode. Mevrouw van Hal, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u hebt de tijd niet mee, denk ik. Duurzaam bouwen op dit moment. Nou, ik heb zelf eerlijk gezegd het gevoel dat het juist een tijd is voor duurzaam bouwen. En ja, dat is, uh, klinkt misschien een beetje verrassend. Maar dat heeft er heel erg mee te maken. De bouw is heel erg, uh, zit heel erg vast in zijn manier van doen zolang het goed gaat. Nu staat ongeveer alles ter discussie. Alles is aan het veranderen. De bouw krijgt allemaal nieuwe vragen over zich heen. We, we gingen altijd uit van nieuwbouw. Uh, nu is ineens heel de aandacht naar de bestaande bouw. ook omdat nieuwbouw, nieuwbouw ligt stil. Nieuwbouw ligt stil. Uh, kantorenpanden staan leeg. We waren gewend om kantorenpanden neer te zetten. We gingen er altijd van uit dat er heel veel vraag was... dat er woningen bij moesten komen. Nu zijn er hele delen van het land waar woningen leeg staan. Krimverschijnsel. Dus de bouw zit echt een beetje met zijn handen in het haar van... wat moeten we met deze nieuwe opgave? Dus er moet echt cruciaal iets gaan veranderen. Dus de, en daarbij is de kan op dit moment geld verdienen... juist aan het duurzaam bouwen? Nou, er kan geld verdienen aan het vinden van antwoorden op nieuwe vragen. En duurzaamheid is daar een onlosmakelijk deel van. Want de, de duurzaamheidsvraag uh, die is er nu al heel sterk. Maar die gaat alleen maar toenemen. Je ziet in de landen om ons heen. Je ziet dat Europa dingen voorbereidt. Dus binnen die verandering is duurzaamheid een vanzelfsprekend iets. Dus degene die het eerst een antwoord vindt op, op die nieuwe vragen... en als dat een duurzaam antwoord is... Ja, die, die kan heel veel geld verdienen. Het is een beetje de, de iPad... Uh, voor, voor de bouwsector. Er moet nu zoveel opnieuw uitgevonden worden. En daar maakt duurzaamheid een onlosmakelijk deel van uit. Ik ben wel heel benieuwd, want dan moeten natuurlijk wel veel mensen toe overgaan. En dan zeggen ze, ja luister dus de subsidieregeling is weggevallen. Uh, het wordt allemaal wegbezuinigd, dus dat helpt ook niet lijkt mij. Nee, dat is dus een heel belangrijke opgave. En ook een hele, dat is wel een hele moeilijke hoor. Want we hebben natuurlijk in Nederland uh, heel veel woningen. We hebben ruim 7 miljoen woningen. We waren gewend heel erg op die nieuwbouw gericht te zijn. Dat is zelfs in de tijd toen het goed ging, was dat nog maar een fractie. Uh, Eén op de 400 woningen is een woning die in de plaats komt van een woning die gesloopt wordt. Voor de rest staat alles er al. En daarvan is de helft nog eens een keer van voor 1970... Die, waar toen helemaal energiebesparing nog helemaal geen aandachtspunt was. Dus als je duurzaamheid even verengt tot het begrip energie... Euh, ja, dan ligt er een opgave met heel veel woningen die allemaal verdeeld zijn... voor deel over corporaties, de helft ongeveer... en een deel over, uh, of, over huurders en een deel over eigenaren... En ja, daar ligt dus een hele grote klus om iets te vinden. En corporaties zouden natuurlijk het voortouw kunnen nemen. He? Die ja. zouden kunnen zeggen, luister eens, we gaan al die huizen gaan we isoleren of wat dan ook. Nou, die zijn heel hard bezig. He? Die hebben zich ook altijd allerlei dingen verplicht. Maar het is een, een moeilijke opgave, want dan nog heb je te maken met bewoners. Het is niet een open, dat een corporatie kan zeggen, we gaan het doen. En iedereen uh, en, en doe, je, je, je kies of delen. Je hebt wel als bewoner nog 70% van de bewoners moet ook wel enthousiast zijn. Wil maar je voor moet toch blij krijgen. zijn met minder stookkosten? Ja, maar het is natuurlijk nog niet zo'n situatie dat heel veel mensen wakker liggen van hun, van hun stookkost. En dat is wel ook een beetje, het, als je kijkt van hoe energiebesparing is aangepakt in de afgelopen tijd... Hè, om het te proberen op de agenda te krijgen, is er wel heel vaak gedacht dat mensen daar heel rationeel mee omgaan. Dat je berekent de terugverdientijd of dat je het, het, het milieuverhaal heel erg belangrijk vindt of het, de, de technische insteek. Maar als je, dit gaat om je huis en huis is een heel... Uh, ja, is, is, is, is iets speciaals. En dan, dan kies je niet alleen maar op basis van plussen en minnen en, en afrekenen, afrekenen. En zolang het verhaal heel erg gericht is op dat uh, technische en, het, en het, het financiële verhaal... van als je nu investeert, verdient over zoveel tijd terug... en als, niet de andere voordelen, als er geen andere voordelen aan kleven... dan is het heel moeilijk om mensen over de streep te trekken. We gaan zo praten over die andere voordelen. Maar eerst even, waar woont u zelf? In welk huis? Ik woon in een oud huis uit 1929. Dus dat piept dus, en het tocht en het kraakt. Ja, heeft ook nog een rieten dak waar je weinig aan mag doen... omdat het anders uh, gaat het dak naar de Filistijnen. Dus daar kan je niet leuk isolatie tegenaan Dus dat blakken. valt weinig duurzaam te verbouwen? Nou, dat valt wel mee. Het is een hele, ik heb ja, een beetje de, de neiging om mijn eigen huis als, als, als uh, proefproject te nemen. En ik ben heel simpel begonnen met deurdrangers op de, op de tussendeuren... want nu ging alles via de trap rechtstreeks het dak uit... En nou, dat was, was een hele grote klapper. Meteen iets van 20% energiebesparing. Dus dat werkte goed. Is dat echt waar? 20 ja, dat ja, was echt enorm. Alleen ik had, in zo'n oud huis zitten niet zo ventilatie voorzieningen. Dus het ging wel stinken in de woonkamer. Dus U heeft de, honden. <laughs> nee, maar gewoon als je niet <laughs> ventileert krijg je een probleem. Okay. Dus moet je daar weer over na gaan denken. En nou, dan is dus ook weer opgelost. hebben. overigens wel, wel leuk om te vertellen. Want we hebben nu een klein apparaatje wat je tegen de gevel plaatst. En uh, waar het CO2-metertje op zit. Dus als er mensen in niet in de kamer zijn, dan zit er een klein stoplichtje. Dus het is groen als het de lucht goed is. Als je met veel mensen bent, wordt het stoplichtje rood. En dan moet je, je raam en dan, op Nee, dan gaat het apparaatje blazen. En zodra het dan weer rood, zakt het weer weg. Dus dat is een, ja, bijna een soort gadget. Dus dat is, dat is leuk. Want het, en het is natuurlijk ook energiebesparend. Want je ventileert niet als het niet nodig is. Duurdrangers, daar bent u mee begonnen. Zo'n ja. apparaatje heeft u wat nog meer? Ja, he ook hele simpele dingen. Ik heb achter mijn radiatoren, uh, radiatoren aluminiumfolie. Waardoor het uh, in plaats van dat het de gevel uitgaat, ref reflecteert oh, uit, zeg het. Dat ziet er toen niet uit, hoor ik mensen nu al zeuren. Nee, maar dat, als je platte radiatoren hebt, zie je niet. Het zit erachter, dus dat zie je niet. Ik heb wel mijn verwarming op zonnecollectoren uh, laten zetten. Ik had nog een stuk, een stuk plat dak na, tegen dat dak aan. Dat, uh, daar staan die zonnecollectoren op. En ik, heb, ik had toevallig ruimte, hè, want dat is wel in Nederland natuurlijk wat lastig. In Duitsland is dat systeem wat ik heb heel standaard. Dat heeft iedereen wat meer ruimte voor, voor verwarming. Uh, gewoon uit traditie al over. Ja. Dus ik heb een groot watervat en dat wordt uh, warm door de zon als die schijnt en dan bijgestookt door een klein traditioneel keteltje. Maar dat wordt ongeveer 60 graden, ja, het watervat? Uh, ja, dat varieert. Het wordt, wordt standaard op, op, op, volgens mij moet het op de gewone, op 80, op 80 graden bijgestookt worden. En uh, dan ga ik. Nou, ik ga ik, dit soort cijfers ga ik eventjes niet in... voordat elke installateur mij volgens opbelt dat ik een, fout, <laughs> een kritische fout maak. Maar het, het is het gewone, de temperatuur waarmee het de radiatoren ingaat... gaat hij er ook weer volgens mij uit. Maar je, ja, je verwarmt zoveel als mogelijk met de zon en je stookt bij. En dan verwarmt u elke kamer? Nou, dat probeer ik dus niet te doen... Uh, in principe probeer ik de slaapkamers heel laag te houden. Maar je merkt wel, omdat we hebben ook isolatiemaatregelen getroffen... dat sommige kamers opeens een stuk comfortabeler zijn... en ook makkelijker te, verdienen, te bedienen. We hebben uh, van die radiatorkranen er nu ook op zitten. Vroeger deed je gewoon hard en zacht. En nu worden kamers waarvan ik eigenlijk verwacht... Had, dat ze niet warm gestookt zouden worden... die worden dan toch op een, uh, aangezet als ik er niet thuis ben, zeg maar. Dus dan verliest hij weer energie aan? Ja, en dat is natuurlijk wel een factor die... Uh, gewoon een grote rol speelt. Het is natuurlijk een heel groot gedragsverhaal. Je kunt twee huizen op precies dezelfde manier aanpakken. En dan kan het verbruik enorm verschillen omdat mensen er gewoon anders mee omgaan. En wat, waar ik mezelf op het trap, wat heel lastig is, is dat je um, toch een soort routine hebt. Ik, ik, als ik vroeger koud had, draaide ik aan die kraan. Nu zit er een thermostaatkraan op. En dan staat die gewoon drie is 20 graden. En dan nog heb je het automatisme, automatisme van het is een beetje fris. Ik geef er een zwieper aan dan corrigeer ik wel weer, maar dat zit zo in je genen... dat dat veranderen een hele lastige is. En daarmee verbruik je soms onnodig veel energie... omdat je gewoon je gedrag uh, niet verandert. Maar er zijn afstuit. veel mensen bereid om te veranderen... want die willen waarschijnlijk liever een nieuwe keuken of een nieuwe bank. Ja, nou, je, eigenlijk moet je systemen hebben die niet, die verandering niet noodzakelijk maken. Of die het zo duidelijk maken dat het, dat het anders is. In plaats van een draaiknop, een, een switchknop, zou wel een heel groot, uh, groot verschil zijn. Dus je moet niet uitgaan dat mensen hun gedrag willen veranderen... Want Gedrag veranderen is heel lastig. Dat weet iedereen die ooit heeft willen lijnen of heeft willen stoppen met roken. Is, het is gewoon heel onhandig. Dus dat, dat, dat, dat is moeilijk. En, maar er zijn ook zat uh, technieken die, die vrij simpel zijn... die helemaal geen gedragsverandering uh, vereisen of, of, of, of tot gevolg hebben. Uh, vloeriso isolatie, vloerisolatie. Ja, dat, dat is alleen maar uh, een, stu een stuk comfortabeler. Maar het ziet er soms zo lelijk uit, zeggen mensen... Heel veel dingen zie je niet. En er zijn ook heel veel dingen die heel mooi zijn. Het is... Nou, die zonnecollector op je dak. Ja, maar ook daar heb je een hele keuze in. Dat is, dat is eigenlijk het grappige van het verhaal. Er hangt een soort beeld. Toen Ik, met duur, ik ben met duurzaam bouwen begonnen. 25 jaar geleden. Uh, niet niet als, als wetenschapper, maar ik ben altijd in de praktijk bezig geweest. En uh, toen was er een heel groot vooroordeel van het ziet er niet uit. Het is belangrijk, maar het ziet er niet uit. En ondertussen is er zoveel gebeurd. Is elke architectuurstijl, elke oplossing... Alles op smaak is wel een oplossing voor te vinden. Alleen als eigenaar van een woning die informatie vinden, dat is af en toe nog wel eens heel erg lastig. En daar wordt nu ook steeds meer aan gedaan. Je hebt nu echt hele handige websites waarbij je echt alles kunt vinden. Maar het beeld van het ziet er niet uit, dat is echt een voordeel, Want je hebt tegenwoordig zelfs, dat uh, hoorde ik gisteren nog op de bouwbeurs... Zonnecellen die je kunt sprayen, die zie je gewoon niet. Je hebt een materiaal, je spreekt eroverheen en dan krijg je de zonnecellen en voor de rest maakt het effect. Dus, dus de techniek gaat heel hard door. Om te sprayën. Nee, dat, ook daar is rekening, het, het spoelt er niet af met de regen. Het is wel. Uh... Maar er zijn er is dus heel veel, alleen vind het maar eens als, je, als het niet je vak is. Ik bedoel, het is mijn vak en ik vond het al lastig. Dus dat, dat is nu, dat is eigenlijk de opgaan voor de toekomst om het hanteerbaar, behapbaar. En uh, ja, natuurlijk ook betaalbaar te maken. Ik zei net, die nieuwe bank, die nieuwe keuken. Maar als mensen mogen kiezen, willen ze het liefst misschien een huis met een tuin? Ja, ja dat, dat, maar dat is natuurlijk het lastig als je iets nieuws in gaat brengen. Mensen vragen naar wat ze kennen. Er is een hele heel mooie quote van, uh, van Henry Ford, de, de, de, de autofabrikant. Die ooit zei, van, als ik mensen had gevraagd wat ze willen, hadden ze om een snelle paard gevraagd. En hij gaf ze de auto. Nou ja, en dat is waar wij nu. Wat, mijn, mijn tak van sport is eigenlijk het zoeken voor, voor die auto. Wat heel belangrijk is, is dat je iets maakt wat mensen willen. en dat wat, dat, dat ook goed is voor het milieu. Maar eerst moeten, moet je weten. Uh, het moet wel aansluiten op een behoefte van mensen. Als het alleen maar goed voor het milieu is, dan, is het, uh, dan valt het wel heel snel af. He, de meeste mensen vinden dat mooi meegenomen. maar het is niet de belangrijkste, belangrijkste factor. En uh, dat zoeken naar. We hebben heel veel kennis van duurzaam bouwen. Als, we, als je goed weet wat mensen willen. Dus hè, ze zeggen ik wil een huis met een tuin. Maar eigenlijk willen ze privacy. Ze willen dat hun kinderen veilig kunnen spelen. Ze willen dingen kunnen doen die ze, uh, in, in, dat ze daar ruimte voor hebben. Uh, als je daar op dat niveau gaat zoeken. Dan zijn er heel veel mogelijkheden. Hoe dan? Ja, echt, echt op, op allerlei manieren. Ook in de gestapelde bouw. Je, hebt, je kunt met dakterrassen werken. Je kunt, maar, uh, je kunt ruimte op verschillende manieren gebruiken. Er zijn talloze voorbeelden. Kun je een ook... billboard voor de deur hangen met een, met een, met een tuin erop getekend. <laughs> nee, je, moet, je, je kunt... Het is een heel mooi project in Culemborg. Uh, een groot project waarbij mensen... eigenlijk hun eigen tuintje en uiteindelijk een gemeenschappelijke tuin hebben gecreëerd. Omdat ze met z'n allen zo bezig waren. Dan heb je een omsloten gebied met heel veel veilige speelruimte. Maar dan gebruik je dus alles multifunctioneel. Er zijn zoveel slimme oplossingen te vinden. Maar dan moet je wel ervaring hebben, kennis op het vakgebied. En dat is iets wat in de praktijk af en toe nog lastig is. En je moet uh, ja, goed weten wat mensen willen. En dan, gaat ook, dan ga je ook anders over geld denken. Op het moment dat, dat, je, dat duurzaamheidsmaatregelen iets zijn die tegemoet komen... iets wat jij wil, ga je ook anders proberen, nadenken over financieren. Dan is het niet meer iets wat moet en geld kost. Maar iets wat je wil en geld kost. En dat is logisch. Anke van ook leraar duurzaam bouwen aan de TU Delft en aan de Nijrode. Blijf nog even zitten, ik kom zo bij je terug. Het komende half uur nog een debat over de Wikileaks-documenten. Wat kan of moet de regering daarmee? En de webwereld van Joop Brakerker in de tijdgeest. Naar de hoofdpunten van het nieuws met Lieselot Thomassen. Radio 1, het NOS-journaal. Minister van Bijsterveld wil zeer zwakke scholen sneller kunnen sluiten. En scholen die onder de maat presteren krijgen eerder hulp. Als ze ondanks die hulp zeer zwak worden... krijgen ze nog een jaar de tijd om orde op zaken te stellen. Lukt dat niet, dan kunnen ze worden gesloten. Die termijn is nu twee jaar. Het Egyptische leger stelt zich helemaal niet neutraal op... bij de massale demonstraties tegen president Mubarak. Dat hebben mensenrechtenorganisaties gezegd tegen The Guardian. De Britse krant sprak ook met opgepakte actievoerders. Sommige van hen zeggen dat ze zijn gemarteld. Volgens mensenrechtenorganisaties hebben militaire elektri elektrische schokken toegediend. In Duitsland heeft een man een voorwaardelijke celstraf gekregen voor de vijftienvoudige moord die zijn zoon twee jaar geleden pleegde op een school in het Zuid-Duitse Wienenden. De rechtbank man schuldig aan nalatigheid omdat het moordwapen waarvoor hij wel een vergunning had onbeheerd in zijn slaapkamer lag. En in de Afghaanse provincie Kunduz is een districtsgouverneur bij een aanslag gedood. Een zelfmoordterrorist liep het kantoor van de man binnen en blies zichzelf op. De districtsgouverneur was op slag dood. Hij stond bekend als een fel tegenstander van de Taliban en had al een paar aanslagen overleefd. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. De met Felix Murders. Tot twaalf uur nog. Met de Wikileaks-documenten kan de regering weinig. Al zouden ze echt zijn, dan nog zou de regering er niet op reageren, schrijft minister Donner in een brief aan de Kamer. Kwatsch, vindt de oppositie. Tijd dus voor een joopdebat. En samen geld sparen met behulp van sociale media in de tijdgeest. Bij mij aan tafel nog steeds Anke van Hals. is hoogleraar Duurzaam bouwen aan de TU Delft en aan Nijrode. Mevrouw Van Hal, bij duurzaam moet ik steeds denken aan duur. Ja, dat is een hele. Duurzaam is duur. Dat is een hele bekende slogan in. de argument in de, ook in de bouwwereld. En uh, dat is natuurlijk ook zo. Als je doet wat je altijd deed en je gaat dan iets extra's doen omdat, uh, omdat dat moet van de uh, van regering. Of, en, en nou, Dan wordt het extra, is duur, duurder, duurzaam, is duur Dat klopt. Maar op het moment dat jij uh, erin slaagt om, om een probleem van iemand op te lossen met behulp van maatregelen die ook goed zijn voor het milieu of uh, je helpt iemand zijn ideaal te bereiken met die maatregelen, dan wordt het een win-win situatie. En dan is het iets wat je. Dan, dan, dan praat je niet meer over geld. Bij keukens hebben we het ook niet over terugverdiend tijden. Dus het is altijd die, die, die kunst om die combinatie te vinden. En, en dat, is, dat is het ene verhaal. Aan de andere kant zie je ook dat als de vraag toeneemt, ook kosten dalen. Hè? Dus uh, er zijn nu initiatieven van bewoners bijvoorbeeld, die uh, gezamenlijk in een wijk proberen uh, bijvoorbeeld extra isolerend glas toe te passen. Ja. Of, of zonder collectoren, of vloerisolatie, maakt niet uit. Als je met z'n allen, met een, met, een, uh, iemand gaat praten, met een leverancier gaat praten... en je hebt een hele grote vraag, dan gaat die prijs ook naar beneden. Dus het is allemaal uh, relatief. Doe je wat je deed en je doet het extra... Omdat je het, en je wil het niet omdat iemand anders het zegt... dan is het inderdaad duur en is het lastig en vervelend. Is het iets wat je graag wil, om welke reden dan ook... dan hoor je het woord duur helemaal niet meer vallen. Nou, heb ik wel eens geïnformeerd wat zo'n pomp kost... om het wat warmere grondwater op te pompen... Moet je trouwens eerst aanvragen, anders krijg je problemen alle alle Maar dat is echt loei en loei duur. Ja, dan is dat waarschijnlijk in dat geval niet de handigste oplossing. Alhoewel, gisteren was ik dus op de bouwbeurs. En het, het is heel duur om zo'n diep gat te graven. En daar stond bijvoorbeeld een, uh, een hek in de tuin, wat hetzelfde principe was, was een nieuwe vondst. Het was veel en veel goedkoper, scheelde heel veel kosten. Dus het, het, het gebeurt een hek in de ondertussen. Tuin? Hoe werkt dat dan? Ja, ik, dat gaat hier te ver. De leidingen die in plaats van de grond zitten, zijn op een andere manier vormgegeven. Maar wat ik wil aangeven is dat het, uh, de tijd staat niet stil hè? Er gebeurt ontzettend veel dingen die in het verleden duurde, uh, duurder waren... worden nu, als de vraag toeneemt, goedkoper. Er komen ook nieuwe producten, waardoor het, uh, waardoor het goedkoper gaat worden. Alleen het is heel erg in beweging. En dat is de kunst om dat bij te houden en te zoeken. Daarom is het wel heel handig misschien ook om te vermelden... Hebt, uh, iedereen kent de spotjes, of heel veel mensen kennen ze van meer met minder. Dat is wordt gezegd van je moet energie besparen. Die hebben ook een website waar al die dingen samen staan. En dat is... Wel handig, want dan weet je waar je moet zoeken. Want het is ook nog een verschil als je uh, een installateur hebt... die bij jou in de buurt die het niet kent en die het niet weet. Uh, je, als je één systeem dat warmtepomp aan verschillende mensen vraagt... die vraagt aan iemand die het heel veel toepast en er helemaal in gespecialiseerd is... die komt met een ander verhaal, een andere prijs... dan iemand die voor het eerst zich ermee gaat verdiepen. Dus het is ook... Uh, dus ik, ik zeg niet dat het, dat het goedkoop is, maar het in, bij nieuwbouw is het er overigens... Heel goedkoop. Kan, kan het kostneutraal? Dat, dat, dat heeft zich bewezen. In bestaande bouw zijn dingen lastig omdat je te maken hebt met wat er is. Maar... Ik heb een uh, oud huis met enkelsteensmuren, schrijft Henk Goos. En het tocht en het kiert. Ik zou niet echt weten waar ik moet beginnen als ik energiezuiniger uh, te werk zou willen gaan met dat huis. Kan de overheid daar niet eens bij helpen? Ja, de overheid heeft het verleden ook heel veel gedaan. Nu weet natuurlijk, iedereen moet bezuinigen. Dus je kunt de overheid kan helpen, je kunt een energieprestatieadvies krijgen tegen een lagere prijs. Er zijn ook nog wel wat, wat, wat, wat, wat financieringsregelingen. Bij, trouwens, bij isolatie kun je met lagere btw rekenen. Maar je kunt dus een advies aanvragen en daarmee kun je vervolgens uh, weet je wat je het handigste kunt gaan doen. Je kunt ook. Uh, Zoeken naar de installateur in jouw buurt, buurt die er verstand van heeft. of een, of een, uh, een aannemer die veel verstand heeft van, uh, van isoleren. Um, er zijn zaken voor, ja, en dan moet je echt. en, en je kunt op die site die ik net noemde. dan kun je dat ook vinden waar, waar dat dan precies zit. en welke regelingen ervoor zijn. Maar je hebt wel de kennis van deskundigen nodig. want je moet inderdaad wel zorgen dat je goed blijft ventileren, bijvoorbeeld. Als je alles isoleert en je ventileert niet, dan krijg je dat probleem wat ik in mijn, in mijn woonkamer had. En u denkt, dit is nu het moment. De crisis is geweest. In de bouw is nog steeds de crisis een beetje aan het voorthoekeren. Uh, nu moeten ze duurzaam gaan bouwen. Nou, we dit is het omslagpunt. Nou, We hebben groot onderzoek gedaan naar de rol van, van, van, van MKB's. Hè, installateurs en aannemers bij het verduurzamen van, woning, van, van uh, woningen van eigenaar bewoners. En daaruit bleek eigenlijk dat als de situatie niet verandert... en het is ook heel logisch dat mensen dan gewoon blijven doen... waar ze hun geld mee verdienen, waar ze goed in zijn. Als er geen vraag komt van consumenten, dan gebeurt er niks. Dus dat is, dat is belangrijk. En als... Uh, en er moet, moet kennis en markt zijn voor die partijen. Het is ook een, ook een heel logisch vraag-en-aanbodprincipe. En omdat nu alles ter discussie staat en er is meer... is dit de kans voor verandering. Dus je ziet, en je ziet het gebeuren. Je ziet het echt aan alle kanten gebeuren. Dat is wat mij wel positief stemt vergeleken met een aantal jaren geleden. Een optimist, Anke van Al, hoogleraar Duurzaam Bouwen aan de TU Delft en Nijenrode. Hartelijk dank. Graag gedaan. Tijdgeest. Jo Braakhekker praat straks over zijn liefde voor jazz en culinaire websites in de webwereld van. Eerst sparen nieuwe stijl. Simone Wijnmans blogt over sociale media. Financiële experts in consumentenprogramma's zeggen het al jaren. Je kunt beter sparen dan lenen. En dat sparen kan nu ook met behulp van Twitter, Facebook en Hives. Ook banken hebben door dat sociale media populair zijn. En als eerste in Nederland is Money you deze week gestart met social sparen. Money you, algemeen directeur Frank Verkerk. Het is een, uh, wat wij zien als nieuw fenomeen. Het is de, de mogelijkheid die wij onze klanten bieden om, uh, na dat ze al goed konden sparen bij Money you, dat ze nu, uh, voor welk doel zij ook maar belangrijk vinden, uh, samen met uh, vrienden, kennissen, of mensen die ze van Hives of Facebook of via Twitter, uh, uh, samen sparen. Dat is wat wij uh, zien als uh, social sparen. Social sparen dus. Alleen of samen sparen voor een specifiek doel. Dat kan voor een wereldreis zijn, een auto, maar ook voor een goed doel. De spaarder kan via een applicatie op de mobiele telefoon op basis van de actuele rente zien wanneer het spaardoel bereikt wordt. En bekenden kunnen via sociale media op de hoogte worden gehouden van de vorderingen en ook geld doneren. SmartyPig is een online bank for people saving for specific financial goals, like a wedding, a vacation, a big screen. In Amerika is social sparen al langer een succes. Een van de bekendste bedrijven die je daar aanbiedt is SmartyPig. Volgens de Kerk blijkt uit klantenonderzoek dat ook Nederlandse spaarders er behoefte aan hebben. Nou ja, we hebben het deze week gelanceerd. En je ziet eigenlijk al heel snel dat er al mensen zijn die beginnen er gebruik van te maken. Die al inderdaad op Twitter of op Hive zetten van dit is waar ik voor spaar, help me mee. Ik denk ook dat het wat tijd nodig heeft. Mensen... Zullen op heel veel verschillende manieren denk ik uitproberen wat je er mee, uh, ermee kunt doen. Maar uh, de sociale trend en het delen van de zaken waar je mee bezig bent... Uh, en wat de sociale media uh, heel erg mogelijk maakt, die is er al. Uh, en wij zijn ervan overtuigd dat ook als het om sparen gaat... wat mensen toch het doel waar ze voor sparen na nou, aan het hart ligt... dat het een, uh, maar een hele kleine stap is dat ze die zaken gaan combineren. Dus wij verwachten dat er veel gebruik van gemaakt zal worden. Verkerk verwacht dat concurrenten zullen volgen met social sparen. En in de toekomst denkt hij dat ook andere financiële producten... een sociale media saus krijgen? Uh, ja, het is niet uh, heel ver weg om je voor te stellen... dat wat bij sparen gaat, dat kan, bij, uh, dat kan natuurlijk bij andere financiële diensten ook. Uh, uh, als het om wonen gaat... Uh, waar uiteindelijk heel veel mensen toch ook een hypotheek voor nodig hebben... kan ik me voorstellen dat social media iets gaat uh, toevoegen. Uh, uh, lenen, wat uiteindelijk ook gekoppeld is aan iets wat je heel graag wil... Uh, kan ik me dat ook voorstellen. Dus ik zie, uh, um, als dit het succes wordt wat wij ervan verwachten... dat uh, die ontwikkelingen uh, uh, hard zullen gaan. Tijdgeest. De webwereld van... Jo Braakhekken. Bijna 1300 volgers op Twitter. En bijna dag en nacht online.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 Fotograaf die ook met mij mijn kookboek allemaal gedaan heeft en uh, die is dat begonnen. Het bestond FoodTube International bestond al, maar hij doet het nu voor Nederland en ik moet zeggen heel leuk. En zijn dat filmpjes? Wat, wat ja, is er filmpjes, te zien? Ja, filmpjes. Hoe je hoe je, uh, nou ja, hoe je gerechten maakt, hoe je mayonaise maakt, dat soort dingen. Mayonaise. Daarvoor hebben we nodig een eidooiertje. Een zorgt zo direct voor de binding van de mayonaise.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 Ja, te mooi voor de Voice of Hollands. Te weinig brutaal. Maar absurde gouden stem. Waanzinnig. You remember me when the west wind moves. I'm on the fields of barley. And you can tell the sun in his jealous sky. When we walked in fields of gold. So she took her love for to gaze away fields of barley Dat is toch mooi, hè? Prachtig. De tijdgeest Simone Wijmans. Inderdaad, de Gouden Keeltjes, Sophie Pelen En Fields of Gold. Alle links vindt u terug op de website. De Amsterdamse band Hotel werd in 2004 opgericht... na een serie sessies in de Blijburg Strandtent aan het IJ. Staat op internet. Hier is het nummer Futura X.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 but nothing good. de lo primero que hace es pelarme bien los dientes y me pasa la factura por 15 días de ternura Darling Hotel ...met muzikanten uit Nederland, Kroatië, Mexico, Koerdistan... ...Argentinië, Frankrijk, Bulgarije, Tsjechië en Chili. En met muzikale invloeden die uiteenlopen van Salsa, Son, Jazz... ...Mano Ciao, Hubby Man en Tex Max. En het blijft altijd vrolijk, zelfs met zo'n triest liedje als X. De X. Francisco van Joden zit hier. Francisco, goedemorgen. Goedemorgen. Jij volgt de ontwikkelingen van Wikileaks. Is er nog nieuws? Ja, het is wel wat nieuws. Um, uh, er is natuurlijk veel gedoe dat in het nieuws de afgelopen dagen. dat er weer een boek verschenen is van iemand vanuit die bij de organisatie betrokken was. die wat vuile was buiten hangt, zeg maar. kritiek heeft. Maar misschien opvallend is ook wel dat er een. een, een via Wikileaks, een memo is uitgelekt van de Bank of America... Eh, waaruit blijkt dat drie beveiligingsbedrijven... een soort strategie hadden ontworpen... al ver voordat Wikileaks echt in bekendheid kwam... om die site in de moeilijkheden te brengen. En veel van wat er nu gebeurt zie je gebeuren. Dus er wordt een van hen gezegd, we moeten zorgen dat ze ruzie met elkaar krijgen. We moeten zorgen dat er zoveel mogelijk informatie naar buiten komt. We moeten zorgen dat uh, naar buiten komt, dat er verhalen verspreid worden... dat de infrastructuur van het systeem niet deugt. En dit is precies eigenlijk allemaal wat in het boek staat... wat net verschenen is. Dus in die zin klopt het wel een beetje, lijkt het wel een beetje... klopt wat Assange zegt, dat, hij, uh, dat er nogal een, een oorlog gaande is. Uh, hij, moet, hij heeft inmiddels, schijnt hij... Ik weet niet, wij weten nu niet meer of dit nu officiële informatie is, ja of nee. Maar Reuters meldt het, is een betrouwbaar persbureau, die zegt ja. Uh, uit privégesprekken is gebleken dat uh, een van zijn sterkste wapens tot nu toe was. Dat Assange zei: Wij kunnen de Bank of America, wij hebben daar gegevens van. Die kunnen wel tot de val van twee banken leiden. Zo gevoelig zijn die. Yeah. Dat was ook de, uh, het materiaal, zeg maar, de bom waar die mee dreigde. Als die gearresteerd zou worden. En hij schijnt in. Uh, uh, privékring te hebben toegegeven. Dat dat, dat, ja, hij heeft wel informatie van de Bank of America, maar zo explosief is dat niet. Sterker nog, hij kan er zelf eigenlijk geen chocolade van maken, wat het nou allemaal precies betekent. Dus wat dat betreft hebben ze nog een probleempje. Iets wat mij opvalt, is wat in het Nederland niet veel nieuws is geweest, maar wel op internet veel gedaan heeft toch, is dat deze week al via Wikileaks bekend werd dat saudi arabië zijn oliereserves met 40% overschat. En dat zou toch nog wel eens voor problemen kunnen geven. De olieprijs stijgt op dit moment. Nou, een bekend middel tegen de stijgende olieprijs is meer olie oppompen. En ja, Saudi-Arabië heeft de grootste olievoorraad voor ter wereld. Als die opraakt, hebben we wel een beetje een klein probleem, Felix. Sterker aan de slag en sneller aan de slag met duurzame energie. Tijd voor het jobdebat. Joop.nl is de opinie en debat zijn van de Varen. Francisco, de chef, waar gaat het debat over? Nou, in een brief heeft het kabinet voor het eerst gereageerd op de stukken die Wikileaks naar buiten heeft gebracht. Want er staan ook heel veel dingen over Nederland in. En minister Stronner stelt dat hij de echtheid van de Wikileaks-documenten niet kan bevestigen. Ze wil dat eigenlijk niet zeggen of dat nou allemaal klopt wat er staat. En dat hij er ook niet op kan reageren alsof ze wel echt zijn. Nou, PVDA en D66 die denken daar heel anders over. Henk Jan Ormal is van het CDA. Goedemorgen, meneer Ormel. Goedemorgen, meneer Meut. Bent u het eens met minister Donner dat het kabinet niet hoeft te reageren op WikiLeaks-stukken? Ja, daar ben ik het mee eens. Uh, ik vind dat het kabinet moet reageren op uh, stukken die bevestigd zijn door degene die die stukken heeft uh, gepubliceerd. En uh, wat er in Wikileaks allemaal staat, dat is zo ontzettend veel en dat is half. En uh, ja, daar kun je uitgaan naar cherrypicking, je kunt er leuke dingen uithalen en dat, dat doen we ook allemaal. Maar daar kan een regering niet op reageren. Nou zegt Donner inderdaad niks te willen en niks te kunnen met die stukken. Rosenthal, minister van Buitenlandse Zaken, zegt uh, dat ambtenaren wel degelijk via de Amerikanen hebben geprobeerd om Bos te beïnvloeden. Uh, minister Donner zegt in de brief namens het kabinet dat het volkomen logisch is dat uh, ambtenaren uh, op allerlei plaatsen en op allerlei niveaus contacten hebben. Dat dat in het moderne verkeer tussen landen niet anders kan. En ja, dat is gewoon zo. Maar uiteindelijk gaat het erom wat het standpunt van een regering is. En daar moeten wij als Kamerleden ook op reageren. Vindt u? Frans dus Timmermans, u? Kamerlid van de PvdA. Ja. Uh, die vindt het tegenovergestelde. Ja. Uh, meneer Timmermans, Alexander Pechtold van D66... noemde de kabinetsbrief van Donner een gedrocht. Bent u het ja. met hem eens? Ja, ik denk dat ik daar een ente mee kan gaan. Want het gekke is dat uh, Donner zegt in feite... ja, we kunnen er niet op reageren of we willen er niet op reageren. Terwijl uh, twee weken eerder uh, minister Roosentaal er wel op reageerde. Want hij zei, het is niet waar wat er gezegd is. Of hij zei, het is wel waar wat er gezegd is. Het is van twee dingen één. Of je reageert niet of je reageert wel. Er is gereageerd. En ik vind het ook logisch dat er gereageerd wordt. We reageren in de politiek dagelijks over alles wat er maar in de kranten staat. En nu staat er iets in Wikileaks dat ook door de kranten netjes wordt opgepikt en geanalyseerd. En dan zouden we niet mogen reageren. En nogmaals, het gaat mij niet om de analyse van de Amerikanen. Uh, iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Ik ben het ook vaak niet eens met de mening die erin staat. Maar niemand heeft recht op eigen feiten. En of de feiten wel of niet gebeurd zijn... daar kunnen we toch met het kabinet uh, een discussie over voeren. De feiten die in Wikileaks berichten staan... De die zijn net zo betrouwbaar als de feiten die staan in Nederlandse kranten, vindt u? En, nou ja, dat denk ik wel, tenzij dat weerlegd kan worden. Maar je kan er in ieder geval een discussie over voeren. En daaronder ligt ook wel een staatsrechtelijk probleem... van hoe ver mogen ambtenaren gaan... in de contacten met buitenlandse uh, uh, vertegenwoordigers. He, is het, natuurlijk hebben we allemaal contacten met buitenlandse vertegenwoordigers. Uh, ook die ambtenaren. En dat is heel erg goed. Maar je gaat volgens mij toch wel een grens over... als die ambtenaren die contacten gebruiken... om te proberen hun bazen in Nederland onder druk te zetten. En da daar lijkt het toch wel sterk op... in het geval van de druk eh, die men op minister Bos wilde uitoefenen. Meneer Ormel, eerst even dat eerste punt. De feiten die in Wikileaks staan, daar, kunnen, daar kan toch wel op gereageerd worden? Ja, maar zijn dat feiten? Het, het zijn weergaven van gesprekken zoals die uh, door Amerikaanse ambtenaren zijn opgevangen. Uh, misschien halve waarheden, misschien vermoedens. Ja, maar dat het zijn het is bij nee de feiten. De krant precies hetzelfde natuurlijk. Soms uh, weet je niet zeker of het waar is. Dat klopt. Maar er en... wordt ook op gereageerd door politiek ten aangezette. Er wordt bijna elke dag op gereageerd. Ja, maar je, je ziet dus ook dat uh, waarom reageerde Roosentaal? Dat is omdat uh, een ambtenaar die genoemd werd rechtstreeks werd aangevallen. Nou, ik vind het volkomen logisch dat een minister dan reageert. En wat minister Donner in zijn brief doet... die zegt in algemene zin van uh, ambtenaren... die spreken natuurlijk met allerlei mensen in de samenleving... en ook met mensen in het buitenland... Uh, die uh, verdedigen het beleid van de minister. En zodra er een regeringsbeleid is vastgesteld door de ministerraad... verdedigen zij dat. Nou, dat is precies ook zo gegaan. Dus en er staat eigenlijk geen enkel probleem? Nee, maar wat dat betreft verbaast het me ook... dat ja, meneer Timmermans zelf, die maakte deel uit van de vorige regering. En daar zijn ook Wikileaks over bekend. Ja. En daar is ook over bekend dat hij bepaalde meningen gaf... over zaken die niet het regeringsbeleid waren. Dat ja. vind ik nog wat anders als, als een, uh, iemand uit de regering dat doet... of wanneer een ambtenaar dat doet. Nou, ja, Het is goed dat de heer Ormel dat zegt. Ik heb inderdaad alle feiten die in WikiLeaks over mij staan, die kloppen. Uh, soms denk ik van, nou, ik vind dat jullie dat niet goed interpreteren, Amerikanen. Maar dat is analyse. Wat had u ook alweer misdaan? Nou, u, ik geloof dat de heer Ormel uh, uh, vindt dat... Uh, ik heb eens een keer gezegd dat ik... Uh, uh, mij zorgen maakte over uh, de gascontracten met Rusland. Omdat ik vond dat we te eenzijdig afhankelijk werden van uh, Rusland. En dat ik veel liever had gezien... dat er Europese uh, afspraken met Rusland uh, zouden worden gemaakt. Ja, dat is een standpunt dat heb ik tegen de Amerikanen verkondigd. Dat is een standpunt dat heb ik ook in de ministerraad ingenomen. Dat is een standpunt dat heb ik ook in Europa uitgedragen. Uh, dat, uh, daar heb ik dus ook geen enkele probleem mee... dat dat in WikiLeaks staat en dat de Amerikanen dat uh, weten. Ja, en... en... Daar verschillen we dus van mening, want eh, als er nog geen standpunt is van de regering, dan vind ik het ook logisch dat, dat ook leden van de regering in kleine kring hun eigen standpunt verdedigen, toetsen, daarover praten. Dat zou gek zijn als dat niet zou gebeuren. Maar zodra er een standpunt is van een regering, dan behoort volgens de eenheid van regeringsbeleid dat door alle leden van de regering te worden uitgedragen. Ja, dan moet ja. je met één mond praten. Ja, Daar ja, staat nog wel, wel iets op het spel, hier... meneer Ormel. Zelfs een Nederlandse oorlogsdeelname komt in de gelekte stukken aan bod. Dat kan het kabinet toch niet zomaar naar zich neerleggen? Het kabinet neemt uh, besluiten en over deelname aan Afghanistan bijvoorbeeld. En uh, op basis van de besluiten van de regering... gaan wij als uh, parlement die besluiten toetsen en gaan wij daarover praten. En wat er allemaal in de, in de voorafgaande situatie om te komen... tot zo'n besluit gebeurt, dat er gesprekken plaatsvinden... dat er uh, wordt geprobeerd om mensen te overtuigen... of om mensen op andere gedachten te zetten. Ja, dat vind ik niet meer dan logisch dat dat gebeurt. Maar zodra er een besluit is behoort de regering dat besluit al uit één mond uit te dragen. De regering wel, ja. Maar wat moet u doen als Kamerlid? Op het moment dat er nog ontzettend veel documenten gaan vrijkomen... en dat staat te gebeuren volgens de verwachting... en uh, daar staan weer van die uh, merkwaardige dingen in of bijzondere feiten. Reageert u daar dan niet op als CDA zijnde? Ja, nee, nou daar kunnen we natuurlijk allerlei vragen over stellen... maar dan zullen we te horen krijgen van ja, uh, wat, wat is het waarheidsgehalte van de uh, Met andere woorden, die vragen die hebben geen doel. Je kunt natuurlijk vragen stellen met allerlei doelen. En je kunt natuurlijk denken van waar rook is, is vuur... en er zal toch wel wat van waar zijn. Maar... Uiteindelijk komt het erop neer, wat is het standpunt van de regering? Dat geldt voor de Amerikaanse regering, dat geldt voor de Nederlandse ah. regering. En daar moet je ze op afrekenen. Maar, maar, maar het is toch, toch gek dat de heer Ormel wel hier, ook op uw zender, mij aanspreekt. op wat, is niet mijn zender. Uh, over, uh, op onze zender, publieke omroep. Uh, dat hij uh, wat die, wat die, uh, mij aanspreekt op wat er over mij in WikiLeaks staat. Dat kan dan wel. En als wij dan vragen, we willen met het kabinet praten over... hebben ambtenaren geprobeerd de vicepremier te ondermijnen. Dat kan dan ineens niet. Want ja, dat is het doel van het uh, debat dat u heeft aangevraagd... samen met collega. Ja, ja, Ik wil graag dat we de afspraak maken uh, met het kabinet... dat we vanaf nu zeker stellen... dat in de relatie van ambtenaren met buitenlandse morendheden... en niet... Politiek wordt bedreven. Dat moeten de politici maar doen. En zeker niet via buitenland proberen leden van het kabinet, die toch ook je baas zijn, de vicepremier Bos was de baas van de ambtenaar die dat deed, uh, om je baas op die manier onderuit uh, te halen. Heren, dan mag ik het hierbij overmaken. Ja, de PvdA, nou... Tweede Kamerlid van Timmermans en Henk Jan okay. Ormel van het CDA. Ik begrijp dat u nog iets wil zeggen, maar ja, <laughs> nou, ik moet even waar kijken waar de ik debat. voor wakker blijf vanavond, meneer ja. Ormel. Er is uh, blikvoer. onderwerp van de wilde keuken, Walter Klootwijk. Uh, Eerst daarin het conserveblik. Alles over Blikvoer om half tien op Nederland 2. Overigens, Blikvoer is ook de naam van de jongere discussiesite van de Vara. Op de BBC een geschiedenisdocumentaire over de stotterende Britse koning George VI. Ik ben benieuwd of die een beetje lijkt op Colin Firth, die een Golden Globe kreeg voor zijn rol als George VI in de film The King's Speech. De docu is om tien uur op BBC 2. Lunch met Jurgen van den Berg. Parool bestaat 70 jaar, daar gaan we over praten. Wat is er nog van die oude verzetskranten over... als je het parool van nu openslaat? En de stelling straks om half twee in stand.nl... het opzetten van tuigdorpen voor veelplegers is een goed idee. Ideetje van Wilders is dat, hè? Ja. Ik zeg niks. Toch? Surf naar de gids.fm. Ga tot morgen, dat zeg ik wel. Een opleiding volgen naast het werk, dat doe je niet zomaar. Dus als je het doet, doe het dan goed. Bij NCOE, de opleider met erkende masteropleidingen... waaronder de grootste MBA-opleiding van Nederland. NCOE, de opleider voor werk in Nederland. Voor meer informatie aan de gratis brochure, ncoe.nl.